Kinderombudsman Mark Dullaert noemt de rapportages van jeugdzorgorganisaties vaak onder de maat. Feiten en meningen lopen soms door elkaar. De kinderrechter beslist daarom soms op basis van onjuiste rapporten om kinderen uit huis te plaatsen of onder toezicht te stellen. Dullaert deed op verzoek van de Tweede Kamer onderzoek naar de werkwijze van Bureau Jeugdzorg, het advies en meldpunt Kindermishandeling en de Raad voor de Kinderbescherming. De Azerbeidjaanse tweeling Raoul en Riyad Gamidov... en hun moeder krijgen een verblijfsvergunning. Staatssecretaris Teven heeft voor de jongens een uitzondering gemaakt. Waarom, dat zegt het ministerie niet. De staatssecretaris heeft de bevoegdheid om dat te doen. De tweeling werd in september in de media als voorbeeld opgevoerd... van kinderen die geen pardon kregen. En ze vielen ook op doordat ze met schaken... de ene na de andere beker wonnen. Of de media aandacht invloed heeft gehad... op de beslissing van Teven is niet duidelijk. De fractievoorzitters in Maastricht hebben vanavond gepraat met burgemeester Hoes over de ophef rond zijn persoon. De man van presentator Albert Verlinde kwam onder meer in het nieuws doordat hij een andere man zoende in een hotellobby. En dat kwam hem op kritiek te staan van CDA en PvdA. Na afloop van de besloten vergadering schrijven de fractievoorzitters in een verklaring dat ze de situatie betreuren, maar dat ze de zaak als afgedaan beschouwen. Het weer vanavond en komende nacht brede opklaringen. Het koelt af tot rond het vriespunt en tot en met donderdag houden we het droog, rustig weer en veel zon. Dit was het NOS journaal. Aan verkeersinformatie er staan geen files, maar in Friesland, Noord-Brabant en Limburg komt plaatselijk dichte mist voor. Door een beroerte kan het dagelijks leven drastisch veranderen, zowel voor de patiënt als de directe omgeving.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 De Nieuwe Wildernis. Nederland zoals je het nog nooit zag. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is drie over negen. Een goede vriend van Rishi is hier te gast. Dat is, uh, Rishi is de jongen die vorig jaar op Holland Spoor... door een politieagent werd doodgeschoten. Gisteren diende de zaak. Um, daar waren ook vrienden aanwezig bij die zaak. Die hebben bijvoorbeeld voor het eerst de beelden gezien... Um, van wat Rishi is overkomen. Um, en dat is onder andere Ryan. En die is uh, hier bij mij in de studio. Heel goed dat je er bent. Ja, we gaan even de, de... Ja, Mark, wil jij daar iets aan doen? Je bent nu slecht te verstaan. Maar goed dat je er bent, want het is uh, geen makkelijke tijd voor jou. En dat is een, een behoorlijk understatement. En ik vind het goed dat je, mooi dat je je verhaal kunt houden. En iedere dinsdag uh, onze entertainmentdeskundige Mark Koster. Mark, de winterstop voor televisieprogramma's komt eraan. RTL Late Night en uh, Pauw en Witteman die nemen even pauze. Ja. Zometeen maken we de balans op. Late Night versus Pauw en Witteman. Ja, het wordt wo heel ja. spannend. Maar ja. we hadden niet verwacht dat Humberto... want dat is eigenlijk de man... He, de koning van de RTL Late Night... dat hij zo dichtbij gekomen is. En zo vraag, snel ook, hè? Zo snel ja. en zo kordaat. En de vraag is nu... of die zo voorbij is. Daar gaan we het zo eens even over hebben. Ja. Maar nog even iets anders. Want als het aan de stichting reclamecode ligt, mogen uh, BN'ers vanaf 1 januari niet meer stiekem reclame twitteren. Vandaag is namelijk de reclamecode de reclame social media aangenomen. Uh, voortaan moeten ze dus altijd het benoemen als ze betaald worden voor tweets. Wat, wat vind je daarvan? Voorkomen bezopen. Bezopen? Ja, het is toch gewoon feit van meningsuiting. als jij iets leuks wilt tweeten over duur panotti, dan moet je dat vooral doen. En, maar als je dat niet wil doen, dan niet. Maar en ook als je ervoor betaald wordt, ik vind dat eigenlijk onzin. Dus dat, dat, ik vind dat een heel raar soort labeling van commerciële boodschappen. Ja, want dat gebeurt op televisie ook niet. Er wordt er ook niet bij gezegd. Daar wordt er ook niet bij gezegd. En, en daar gaat zo'n reclamecommissie toch helemaal niet over. Die, dit is volgens mij een, een deal tussen jou. En een boodschap. Ja. Ja, misleiding, zeggen ze anders. Hè? Misleiding? Kunnen die, de, de, die, die kijkertjes toch zelf ook bepalen? Of het misleiding? De lasertjes. Ja. Ja. Doe, doe jij daar ook een mee van die gesponsorde tweets? Of niet? Uh, nee, maar ik Word vind je het wel gepraat? een zeer interessante wereld. In de ja. zin van dat, dat daar echt veel geld te verdienen is. En dat die, die, die BNS en die sterren dat die daar echt veel ja. mee kunnen verdienen maar doe, en er zijn ergens gewoon... dat nou ook want ja, het, dat... Lieke van Lexmond die wordt als Zolanda genoemd Lieke Zolanda omdat ze ongelooflijk veel eh, ja. eh, Hashtag Zolanda wegzet. Zolando ja hoe heet het? Nicolette van Dam die die twittert Maar word ik nou nooit ergens voor gevraagd daar kan ik voor je even oh ik twitter misschien niet zal dat, dat zijn ja. Ja. goed Belachelijk dus. Heel raar. Duidelijk. Bijzonder. Handbal gaan wij naartoe. Richard van der Maarden die uh, kijkt naar het WK Handbal voor Vrouwen Nederland-Frankrijk. Ja, Het is inmiddels rust in Belgrado en Nederland heeft zich knap hersteld van een uh, zwak eerste kwartier. Het stond toen achter met vier doelpunten verschil, 3-7, 5-9. Maar daarna ging het beter lopen, aanvallend vooral. Nederland schoot de kansen er nu wel in. En halverwege deze, wedstrijd, deze belangrijke wedstrijd voor Nederland tegen uh, Topland Frankrijk staat het 10-10. De laatste keer dat Nederland tegen Frankrijk speelde was drie jaar geleden op het WK. Nederland verloor toen in Noorwegen met 23. 21, maar het laat in deze wedstrijd toch zien dat het stapjes heeft gemaakt. Sanne van Olven aanvallend goed op Dreef heeft vier doelpunten gemaakt. En Nederland heeft zich dus prima hersteld van een wat matig begin. En er liggen in deze wedstrijd zeker winstkansen voor de ploeg van bondscoach Henk Groener. Straks nog 30 minuten hier in Servië. Nederland heeft zich dus prima herpakt na een matig begin. Het staat 10 tegen 10. En dan naar het matchcenter. Frank Wielaert die volgt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 wedstrijden geloof ik. Ja, in het matchcenter inderdaad. Een Galatasaray tegen Juventus is de wedstrijd waar we met name naar kijken. Daar is het nog 0-0. Lorente kreeg een goede kans voor Juventus. Na iets meer dan een kwartier spelen kreeg de bal goed onder controle op 11 meter. En prikte hem toen net naast de goal van Galatasaray. Een paar minuten later aan de andere kant een vrije trap van Selçuk voor Galatasaray. Ook hij kreeg de bal maar net naast de goal van Buffon, in dit geval de doelman van Juventus. Intussen is Bayern-Manchester City 2-0 geworden. Götze scoorde vanuit de licht buitenspelpositie. Maar goed, dat maakt niet uit. Eigenlijk maakt het voor allebei niet uit. Want die waren al geplaatst voor de volgende ronde. En Shakhtar Donetsk wil dat ook graag. De volgende ronde van de Champions League halen. Kreeg een enorme kans via Texera tegen Manchester United. Maar hij schoot de bal voorlangs de goal bij de Gea. Bij Manchester United trouwens van Persie op de bank. En Butner in de basis. Ach, die zong ik vroeger op zangles. Doe maar niet nu. Nee, nee, je bent erg gek. <laughs> Nathalie Imbruglia-Torn. I thought I saw a man born to lie. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adore.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 right I should have seen just what was there and not some holy light but you crawled beneath my Imbrogliator. Olaf, Op de vroege ochtend van 24 november 2012 gaat het goed mis op een van de perons van station Holland Spoor in Den Haag. Zaterdagochtend kwam er een melding dat er op Hollandspoor een bedreiging had plaatsgevonden en dat daar sprake zou zijn geweest van een vuurwapen. De politie gaat ter plaatse... En uh, er ontstaat een situatie met de desbetreffende man. En uiteindelijk is deze man uh, neergeschoten door de politie. Deze man blijkt de 17-jarige hagenaar Rishi, die door dat schot van de politie overlijdt. Vrienden en familie van Rishi willen dat de agent wordt vervolgd voor dit dodelijke schot. Gisteren begon de strafzaak. Op verzoek van de familie werd de agent moord ten laste gelegd. Maar het OM eiste ook ontslag van rechtsvervolging.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 Ryan Giazich. Ryan, goedenavond. Um, ja. Jij hebt het afgelopen jaar veel dingen georganiseerd... Hè, in nagedachtenis van Rishi. Daar hebben we het zo meteen over. Um, eerst even, hoe, hoe is het met je nu? Naar omstandigheden... vandaag gaat het wel. Ja. Het gaat. Ja. En naar omstandigheden, dat zeg je omdat jij gisteren erbij was in de rechtszaal. En toen zag jij voor het eerst, en dat was ook onverwachts... de beelden van de laatste momenten van Rishi. Ja, dat, ja, dat, dat moet heftig zijn geweest. Ja, het is vooral omdat je er niet op voorbereid bent, dus je weet niet wat je te, te wachten staat als je daar dus zit. Ja. En vervolgens zie je dan die beelden en dan denk je, ja, dan zie je dus zijn laatste moment in leven. Wat, wat zag je? Ja, je ziet hem dus, ja, je ziet eerst wat er in de wachtruimte gebeurt. Vervolgens zie je hem met zijn gezicht naar dat, de overkant. En dat is met in de wachtruimte is dat hij die Engelsman aanspreekt, ja. hè? Ja, dat klopt. Ja. En dan zie je hem vervolgens, zie je hem dus naar de overkant praten, zeg maar. Dus hij kijkt naar spoor 5 toe. Mm -hmm. En daar staat dus iemand van de NS. Dus hij is met, in gesprek met iemand van de NS. Vervolgens zie je drie agenten naar boven komen. En waarschijnlijk hebben ze dus wat geroepen. Hij heeft in de oogflits gekeken. Hij is omgedraaid, is weggerend. En vervolgens kijkt hij nog even over zijn rechter schouder. En daar stond agent een burger. Met een wapen gericht op hem. Ja, en vervolgens uh, wordt het schot gelost. En zie je hem neervallen. Ja. En dat zag jij gisteren allemaal voor het eerst. Ja. Wat, uh, ja, Dan kan je vragen, wat doet dat met je? Maar ja, goed, dat lijkt me afschuwelijk om te zien. Je was daar met 50 vrienden. Ja, uh, allemaal... ruim genomen. Ja. Hoe, hoe, hoe was dat onderling? Hebben jullie het er meteen over gehad? Of jullie... Het is voor iedereen het eerste moment geweest van het zien van de beelden. Dus het is voor iedereen ja, een schok van dit is er dus gebeurd. Mm -hmm. Dit is dus het laatste moment geweest. En je ziet dat hij wegrent. Dus op zich kan je vrij moeilijk zeggen dat hij een gevaar is... of dat hij als dreiging zeg maar, op je afkomt. want hij rent van je weg, met zijn rug naar je toe. En om dan een schot te lossen, dat, is, dat roept veel vragen op. Ja. Um, even naar, naar uh, gisteren verder, hè, voordat we aan toekomen aan, uh, aan de eis van het OM. Um, jij was daar met dus een hele groep vrienden. Ik begrijp dat, dat zijn moeder er niet bij was, Rishi, en dat zijn boordje. Want die, die kon het niet aan. Ja, het heeft een zware emotionele lading. Ja, dus ik denk, ook niet, ik denk ook niet dat het goed geweest zijn dat zij aanwezig waren geweest. Ook gezien de manier van de gang van zaken, zeg maar, hoe daar is gelopen. Ja. Zijn moeder heeft wel een, een verklaring laten voorlezen. Ik lees even een klein stukje voor. Um, elke dag als ik wakker word krijg ik huilbuien en roep ik Rishi weer. Wanneer kom je terug? De, ag de agent die mij dit heeft aangedaan kan ik nooit vergeven. Deze persoon die ons leven heeft verwoest heeft nog nooit berouw getoond aan de familie. Alsof het hem niets uitmaakt ja, dat, dat voelt zij zo. Jullie ja, ook? Wij ook. Want het moment, op het moment dat er wordt gezegd van... de slachtofferverklaring gaat voorgelezen worden na de pauze... vraagt die agent eigenlijk al of hij heeft het van tevoren al aangegeven... van dat hij dus op dat moment weg wilt. Dus je gaat eerst in de ochtend ga je zeggen van... ik heb spijt. Ik wil brouwen, Nu dat ik doe een berouw van... ja, ik vind het afschuwelijk. Het is een zwarte pagina in mijn leven. Het is een zwart gat. Dus elke keer wil hij medelijden vragen. Dat zei die agent Dat allemaal. zei die agent ja. allemaal. En vervolgens wil je dus weg op het moment dat je geconfronteerd gaat worden. met wat het gedaan heeft met andere mensen. en wat het dus met zich meebrengt. Ja, want hij is voor die slachtofferverklaring is hij weggegaan. Ja. Dat vind je wel raar. Ja, dat, dat vind ik zeker raar. Dat vind ik eigenlijk ook gewoon laten zien dat je. eigenlijk niet achter je eigen woorden staat. Dat je het berouw wilt tonen, dat je medelijden hebt. en dat je het, je, het medeleven wil tonen. Hij heeft daar niks over gezegd, hè, verder? Nee. Hij heeft geen uitlatingen gedaan. En het is ook, hij is anoniem. Dus... Ja, want hij zat daar in een hokje. Dus jullie konden hem niet zien. Niemand kon hem zien. Nee, alleen de rechter. Alleen de rechter. Ja. Um, jullie waren erbij gisteren toen het OM zijn eisen op tafel legde. Namelijk ontslag van rechtsvervolging. Uh, het OM zegt uh, doodslag is bewezen. Maar omdat de agent dacht dat de verdachte gewapend was was zijn beslissing om te schieten geoorloofd. Het OM concludeert wel dat de manier waarop er geschoten is, namelijk te hoog, terwijl hij aan het rennen was, dat dat verkeerd was. Um, nou zeggen jullie van, nou we zijn het hier niet mee eens. Jullie is ja, de vrienden en de familie. Uh, wat ons betreft is het moord. En dan gaan we hier niet een, uh, aan tafel een juridisch wel eens niet eens ja. gesprek voeren. Maar uh, dat is op zich. Op het moment, dat is hoe het is. Dat is het eis van het OM, namelijk ontslag van rechtsvervolging. Uh, waar ik benieuwd naar ben, welk gevoel overheerst er nu bij jou? Ja, vooral teleurstelling. Gewoon het feit dat er toch wel bewezen is dat hij een fout heeft gemaakt. Maar dat het dan niet, zeg maar, dat het dan, dat het dan niet overgaat op strafvervolging, maar gewoon op ja, vrijspraak. Dat vind ik dan een beetje dubbel. En de fout, daarmee bedoel je dat hij op de verkeerde manier geschoten heeft? Ja, en ook gezien het feit dat Richie wegrent en niet naar hem toe rent als gevaar of iets. Dus, want hij, waarschijnlijk is het gewoon een bange jongen van 17 geweest die wegrent. Dus dan vind ik het een beetje knap dat jij als agent zijnde kan zeggen, ik stond onder zware stress en ik was bang. Dat, dat, dat strookt voor jou niet met elkaar? Nee, het is heel dubbel. Ik vind je nog wel mild als je zegt ik ben teleurgesteld. Ja, het is ook. Ik, ja, ik wil niet te veel praten vanuit het gevoel. Het is meer van. Je moet het ja, vanuit twee nee, perspectieven bekeken. Ik bedoel, even afgezien van, uh, van de redenen... maar uh, je, je bent een van zijn beste vrienden. Uh, je zit hier gelukkig ook heel rustig. Maar het, het is een, een heftige tijd geweest. Ik zou denk ik ja, helemaal kapot zijn van verdriet. Maar jij zit hier, ja, je, je zit hier heel rustig in ieder geval. Ja, land. gisteren. Althans, ik heb me altijd heel rustig ja, getoond aan iedereen. Alleen gisteren, na het zien van de beelden... toen knapte het bij mij eigenlijk ook. Dus dan... Ja. Wat gebeurde er toen? Ja, je ziet eigenlijk gewoon een vriend neergaan die en Dus eigenlijk het gevoel, het springt een inkom hoog en je wordt gewoon kwaad. En dat is de gisteren wel eventjes heel kort uitgekomen. Dat heeft, ja, ja. moest je huilen? of Ja, ook. En ik werd ook boos. Dus ik begon ook een beetje op een hogere toon... Ja, om me heen eigenlijk te schrijven. Gewoon van, wat gebeurt hier? Want je ziet het ook voor het eerst. En iedereen om mij heen... Die je staat eigenlijk gewoon versteld van wat daar gebeurt. Het is eigenlijk een woorden niet echt omschreven. Ja, ik vroeg me af... Waren jullie verrast dat die beelden het waren? Want het, het kwam ineens... Ja, het is, het is natuurlijk niet... zeer, zeer belastende verklaringen voor de agenten. Ja. Want je ziet nu dat hij wegloopt en dat hij gewoon eigenlijk zijn rug opgesluit. Precies. En het is vooral schokkend, want niemand is voorbereid op het zien van die beelden. Dus je komt daar naar die zitting... Om eigenlijk te horen wat heeft die agent te vertellen en wat, wat, wat, wat vindt hij? Wat, wat is zijn beeld van de hele situatie? En dan zegt de rechter, dus, tussendoor af en toe: van Ja, dat zie je dadelijk terug op de beelden, dat zie je dadelijk terug op de beelden. En dan gaat bij ons gaat dan de vraag rond van: Zien wij die beelden ook? En dan zie je links, onder zie je dus van: Wij zaten boven achter glas, zie je dus een, ja, een, een scherm. En je ziet een laptop daarop gericht. Dus wij bereiden ons al, op voor van, al voor op het feit van... wij gaan die beelden zien. En dan gaat je hart eigenlijk als een hele kloppen. Want dan denk je van... je gaat de laatste momenten zien. Je gaat zien wat daar daadwerkelijk gebeurd is. En als je het dan ziet, ja... dan, mm -hmm. dan ben je stil. Ik wil even naar... Um, even afgezien van, uh, van de zaak, gisteren. Ik wil even naar het afgelopen jaar. Want jij, jij bent... Uh, nou, ik zei het al, een hele goede vriend van hem. Jij hebt heel veel dingen georganiseerd. Uh, Stille tocht... Uh, de, Herdenkingsmoment uh, toen hij 18 werd op Hollandspoor. dat um, nou, neem ik aan om, om de gedachten aan hem levend te houden. Was dat ook een beetje, uh, vond je het wel prettig? Kan me voorstellen dat je denkt dat verzet mijn zinnen ook een beetje als ik me daarmee kan bezighouden? Ja, het is meer van, het is gewoon, ja, hoe wij het zien, is het moord. Dus op zich, wij willen gewoon, we hebben eerst die stille tocht gehad. Mm -hmm. Dat is gewoon een eerbetoon aan. Dus een overlijden. Vervolgens een manifestatie op 1 december 2012. Dat was gewoon om te laten zien wij zijn die niet mee eens wij zijn geschokt. Als rechtsorde. Dit klopt niet. En vervolgens ja, op zijn 18e verjaardag gewoon het moment van... Iedereen kan stilstaan bij het moment dat hij volwassen zou zijn volgens de wet. Gewoon het moment dat hij eigenlijk een groot stap in zijn leven zou zetten. En die is hem dus ontnomen. En ja, gewoon... Ja, dus je wilde de gedachte aan hem levend houden... maar ook uh, wat jij zegt, volgens ons, volgens, volgens ons is het moord. Dat moet ook onder de aandacht blijven, zeg ja. jij. Um, er speelde toen ook iets, namelijk de, de agent werd bedreigd. Er stond een, uh, een boodschap op een stoeptegel uh, geschreven. Um, daarvan werd gezegd dat zou dan uit de, de groep rond vrienden rond Rishi komen. Jij hebt je een beetje opgeworpen als verzoener daarin, hè, begrijp ik. Ja, klopt. Ik weet wie het geschreven heeft. Ik heb die persoon heel rustig aangesproken. Ik heb gezegd van kijk, dit soort dingen moeten wij niet hebben. Want zoals je ziet komt het nu heel zwaar in het nieuws en wordt het heel zwaar meegewogen. Dus ik heb eigenlijk iedereen verzocht om zo politiek correct mogelijk zich op te stellen. Van ja, dit soort dingen willen we niet. Dan worden we niet meer serieus genomen Ik ben persoonlijk naar het politiebureau gegaan. Ik heb mijn excuses aangeboden en ik heb gezegd, ik haal het weg. Dus... Ik heb het ook weggekrast. Ja, wegwassen, dat gaat een beetje moeilijk. Mm -hmm. Maar we hebben het weggekrast gewoon om het feit van wij staan jezelf niet achter. Iemand kan het opschrijven uit emotie, uit gevoel. Maar je ziet wat het dus doet. Want een agent zit dus vervolgens in een hokje omdat hij zich bedreigd voelt. Ja, want het feit dat hij gisteren in een hokje zat, dus onzichtbaar voor jullie. Uh, dat heeft met die bedreiging toen te maken. Want daar spreken we over bijna een jaar geleden. Ja. Want recent, het is aan die advocaat gevraagd van de agent, is er recent iets voorgevallen? Daar zegt hij op, weet ik niet. Dus hij weet alleen over die stoeptegel. Hij weet, snap je? En dan, het is voor ons dan ook van een stoeptegel, een jaar geleden, weggekrast, en je dan nog zo bedreigd voelen. Maar jij weet niet, je durft niet met zekerheid te zeggen dat hij in de tussentijd niet nog een keer bedreigd is. Uh, ik kan me er hard voor maken van dat het niet is gebeurd. Want de vriendengroep die. Niet dat jij weet. Nee, het is gewoon, maar het is ook gewoon, die agent is anoniem. Niemand weet zijn naam. Niemand weet wie hij is. Dus hoe zou je hem kunnen bedreigen? Dus dan je een stoeptegel, prima. Dat, dat, dat was het. Naar de agent die het gedaan had. Maar... maar niemand weet wie hij is. Dus ja, dan is het moeilijk om iemand te bedreigen. Ja, ja, dat... dan heb je een punt. Ja. Um is het zo want jij zegt van ik ben zelf naar de politie gestapt en ik heb tegen jouw vriendengroep gezegd jongens doe dit nou niet moet jij nu oh ik gooi een bekertje thee om moet jij nu um, want gisteren was het natuurlijk heftig voor jullie in de rechtszaal ben jij nu ook weer een beetje de verzoener binnen de vriendengroep moet jij nu weer zeggen jongens hou het rustig ja ik merk wel dat er veel spanning is dat er veel irritaties zijn en dat wij ons dat, dat iedereen zich niet serieus genomen voelt in deze zaak dus het is wel dat ik iedereen moet ja, rustig moet houden, want het is ja. wel van de emoties tegen. Ja, want wat, wat speelt er dan nu? Wat, wat wordt er gezegd? Ja, er, is, er is vooral veel woede over het feit dat, dat, dat ze eigenlijk vrijspraak eisen voor de agent. Het is gewoon, ja, het is eigenlijk een stuk onrecht. Het is al onrecht wat daar is gebeurd, zo zien wij het. En dan nog eens onrecht qua het feit dat ze dus vrij, uh, vrijspraak eisen. Ja, uh, de 23ste is de uitspraak, hè? december. Gaan jullie daarvoor nog, nog iets doen? Iets organiseren? Bij elkaar komen? Nee, dat is niet de bedoeling. Want wij hebben zoiets. We moeten afwachten. De rechter kan altijd nog anders oordelen dan wat het OM wilt. Dus voordat wij iets willen gaan roepen... willen we eerst weten van wat is de uitspraak. Want de rechter kan ook zeggen... ik, ik straf hem gewoon wel. Ja. En dan dat, dus Wij kunnen moeilijk nu... ons stem laten horen... terwijl wij nog niet weten wat de rechter gaat zeggen. Dat is een beetje dubbel. Goed dat je er was, uh, Ryan. Dank je wel. Geen probleem. Een sterkte. Dank je wel. Komende tijd. Green, another day. Well green hoor je. Another day. Even naar het handbal, WK Handbal voor Vrouwen, de derde wedstrijd in de groepsfase Nederland-Frankrijk. Richards. Ja, als een stel tijgers vecht Nederland voor een goed resultaat vanavond hier in Belgrado. De derde poolwedstrijd op het WK in Servië. Na acht minuten staat Nederland weliswaar achter tegen de vieze wereldkampioen Frankrijk. Maar het speelt een stuk beter dan afgelopen zondag toen Nederland verloor van Aziatisch kampioen Zuid-Korea. Er wordt hard gebikkeld en gestreden in de dekking. Veel ballen worden er tussenuit gepikt en aanvallend loopt het ook een stuk beter dan in de eerste 20 minuten ongeveer van de eerste helft. Want daarna herstelde het Nederlands team zich knap. Een prima redding nu van Marieke van der Wal. De oudste speelster van dit uh, jonge team. Van der Wal is 34 en hoopt nog één keer iets groots mee te maken. En dat groots... Dat is dan uiteindelijk de Olympische Spelen. Want dat is het ultieme doel van deze ploeg. Waar langzaam naartoe wordt gewerkt. En dan is het natuurlijk van belang dat je dit soort belangrijke wedstrijden op dit grote podium goed speelt. En dat je misschien ook eens een keer wint. Nieke Groot speelt de bal naar Luciano. De rechterhoekspeelster die uitkomt in de Franse competitie. En deze speelsters dus wel kent. Een vrije worp nu voor het Nederlands team. En ook een tijdstraf voor een van de speelsters van Frankrijk. En dat is ook altijd bepalend in het handbal. Hoewel Nederland... Op dit moment ook een speelster eventjes voor twee minuten kwijt is. Een blik op de klok leert ons dat er negen minuten bijna gespeeld zijn. En dat Nederland nog altijd tegen een kleine achterstand aankijkt. Maar het is heel, heel spannend. En Nederland speelt zeker in deze wedstrijd mee voor de winst. En Frank Wielert zit in het matchcenter. Uh, nou, er gebeurt wat, Frank. Of er eigenlijk ja. gebeurt er iets niet? Nou ja, inderdaad, er gebeurt een heleboel... en tegelijkertijd gebeurt er ergens ook helemaal niks. Dat, is, dat laatste is bij Galatasaray Juventus het geval. Daar sneeuwt het namelijk al de hele dag. Dat was voornamelijk natte sneeuw. En tijdens de wedstrijd is het enorm gaan hagelen. Werd het groene veld ineens helemaal wit... en zag de scheidsrechter dus de lijnen van het veld niet meer. Er was intussen wel een oranje bal in het veld gekomen. Die zagen we dus nog wel, maar de lijnen waren onzichtbaar. Spelers zijn intussen naar de kleedkamer gegaan... en de lijnen worden vrijgemaakt. Dat kost alleen... omdat dat een mannetje of vier doet met een paar schuivers ontzettend veel tijd. En intussen hagelt het gewoon vrolijk door. Dus uh, je net een vrijgemaakt. Wordt ook weer meteen ondergesneeuwd. Kortom, dat wordt een soort gebed zonder eind. Dat bij Galatasaray Juventus. Die zich allebei nog kunnen plaatsen voor de volgende ronde van de Champions League. In diezelfde pool Real Madrid op voorsprong gekomen tegen Kopenhagen. Real Madrid is al geplaatst maar die goal van Modric. Ja, die moet je vanavond echt even terug gaan kijken op uh, televisie. Die is echt schitterend. In pool C is het ongelooflijk spannend. Olympia Kos kan zich nog plaatsen. Komt op 1-0 tegen Anderlecht via Saviola. En vervolgens komt uh, Cavani voor Paris Saint-Germain. Maakt hij de 1-0 tegen Benfica. En ook Benfica kan zich nog plaatsen voor de volgende ronde. En staat dus nu achter. Maar Clechtan van Anderlecht deed onmiddellijk daarna weer wat terug namens Anderlecht tegen Olympiacos, dat daar weer 1-1 staat. Benfica moet nog twee keer scoren... om naar de volgende ronde van de Champions League toe te gaan. En intussen is Manchester City weer teruggekomen... naar 2-1 tegen Bayern dankzij een doelpunt van Silva. Maar dat is al bijna een half uur geleden. Zo, zoveel is er intussen allemaal al wel gebeurd. En ik zie in mijn ooghoek Benfica gelijk komen met Paris Saint-Germain. De 1-0 van Cavani dus, de 1-1 van Lima via een penalty op slag van rust. Radio 1. Willemijn Veenhoven. BNN Today. Zometeen heb ik het met onze entertainmentman Mark Koster... over de strijd op de late avond tussen RTL Late Night en Pauw en Witteman. Meepraten doe je natuurlijk Twitter. Hashtag BNN Today. Dit is Radio 1. De eerste hoofdpunten van het journaal met Femke Wolthuis. Het Internationaal Olympisch Comité is blij met de zogeheten protestzones. die de bij de Olympische Spelen in Sochi zullen komen. In die speciale zones mogen demonstranten hun mening geven. en Veel landen hebben in de aanloop naar de Spelen ook al kritiek geuit op het schenden van de mensenrechten in Rusland. Vooral die wet die het verspreiden van informatie over homoseksuelen verbiedt, leidde tot ophef. Vandaar dat ze blij zijn met protestzones. De fractievoorzitters in Maastricht hebben gepraat met burgemeester Hoes. Dat ging allemaal over de ophef rond zijn persoon. De man van presentator Albert Verlinden kwam onder meer in het nieuws... totdat hij een andere man zoende in een hotellobby. De fractievoorzitters schrijven nu aan een verklaring... dat ze de situatie betreuren, maar dat ze de zaak als afgedaan beschouwen. En kinderombudsman Mark Dullaert die noemt rapportages van de jeugdzorgorganisaties vaak onder de maat. Want feiten en meningen lopen soms door elkaar. De kinderrechter beslist daardoor soms op basis van onjuiste rapporten... om kinderen uit huis te plaatsen of onder toezicht te stellen. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. Hoe komt het dat we sommige liedjes meteen herkennen als we ze horen en meteen willen meezingen en dat sommige liedjes veel langer dan goed voor je is in je hoofd blijven hangen... of in je oren oorwormen noemen we dat ook wel. Nou, wetenschappers die gaan dat raadsel oplossen met een app... een spelletje met muziek uit de top 2000. Daar hoor je dan fragmenten uit... en dan moet je aangeven hoe snel je ze herkent. Remco Veldkamp, hoogleraar Mediatechnologie aan de Universiteit Utrecht... en projectleider, leg ik het zo goed uit? Ja, dat is prima. Goedenavond. Hallo. Uh, zo meteen gaan we het nog even hebben over het hoe en wat. Maar eerst gaan we Willemijn, Willemijn en Mark even wat muziekjes voorleggen. Dan kunt u een beetje, kunt een beetje kijken of ze, hoe, hoe dat werkt. Dan zeg maar. kan het ik in beetje... stemmen komen. Ja, precies. Uh, Mark en Willemijn, jullie mogen invallen zodra het liedje kent. Het is geen wedstrijdje, voel niet oh. die druk. Maar dus, we gaan starten. En, zing gewoon lekker mee als je weet wat het is. Zingen? Ja, zing, ja, anders kunnen wij niet, ja. hè, daar kan Emko niet horen wanneer je het weet. Komt hij aan, de eerste. Moet ik al mee zingen? Ja. Er ja. zat nog een beetje schroom op, jongens. Ja. Dus We moeten wel kunnen horen wanneer je het herkent. Daar gaat het om. De tweede. Ja. Ik nee, het is het meisje met de prei, dat is ook een echte oorworm. Meisje het meisje met de prei. We gaan nog even eentje testen. Doe het dat een stuk beter. En de laatste nog even. Ja, dat ging ook zo. Alleen het meisje met de prei ging niet echt lekker. Remco, hoe deden ze het? Ja, goed hoor. En, en, en wat kun je daar dan mee als je dit hoort, zeg maar, als dit de app zou zijn? Nou, het gaat erom... Uh, kijk, wij uh, zijn geïnteresseerd wat nou de muzikale uh, kenmerken zijn... die maakt dat je een stukje muziek uh, goed kan onthouden. Mhm. Mm uh, dus dat kan zijn uh, uh, uh, iets wat een, wat een hit maakt... maar dat kan ook een irritant liedje zijn bijvoorbeeld. Dus dat maakt ons niet uit, maar het gaat om de, om de kenmerken. Nou, daarvoor hebben we die, uh, die app gemaakt... in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam... en het Instituut voor Beeld en Geluid. Mm -hmm. um, en, um, nou ja, in die app, als je die speelt, dan hoor je eerst een stukje muziek. en uh, De speler die moet dan uh, aangeven zodra hij het uh, nummer herkent... En om, om dan te verifiëren of dat echt zo is... Uh, wordt de muziek een paar seconden stilgezet... Um Tenminste, het geluid wordt uh, op nul gezet, de muziek uh, speelt door. Je moet ja. dat, in je hoofd moet je dat uh, of, of luid uh, hardop uh, <lacht> meezingen. Ja. En als je de weer doorgaat, moet je aangeven of het op de juiste plek is of niet. Ja. En dan stiekem kunnen wij het ook even vooruit of achteruit uh, maar, laten beginnen. Als we nou een voorbeeld nemen wat we net deden. Uh, wat was het eerst? Carly uh, Minogue? Carly ja. na, na, na, Minogue, ja. ja, Can I catch you out of my head. Ja, dat hebben we dan meteen goed. En wat blijkt dan uit die app? Nou, um, afhankelijk van welk stukje je dan hoort. He, dus wij van elke nummer laten wij verschillende fragmenten horen. Omdat we dat allemaal met elkaar willen vergelijken. En um, als je de een sneller herkent dan de ander... dan gaan wij kijken naar wat nou die muzikale kenmerken zijn uh, daarin. En, en als je dat bij, deze, bij dit geval bekijkt... dat lijkt me dan het, het, het repeterende na-na-na. Ja, dus dat is heel vaak zo. dat uh, een, een herhaling van, uh, uh, van de lyrics, van de, uh, van de tekst... Uh, dat is vaak een hele krachtige... Uh, uh, hoek, zoals we dat noemen. Een haakje wat dan als een soort weerhaakje ja. in, in je hersenen blijft zitten. Het is allemaal zo logisch, hè? Ja. Hier bent u al geleden geworden. Dit zijn nou hele bekende voorbeelden. Maar er ja. zijn ook allerlei uh, stukken muziek die je, die je ook herkent. En dat kan dan zijn doordat uh, de melodie heel apart is. Zonder dat er gezongen wordt. Of omdat er, uh, de harmonie heel specifiek is. Of het ritme heel sterk. Geef eens een voorbeeld. Ehm... Uh, nou, wat ik altijd een mooi voorbeeld vind is uh, Bob Marley' Three Little Birds. Pitch mm -hmm. By My Doorstep zingt uh, hij dan. Dus dat is de titel van zo'n uh, nummer. Mm -hmm. Maar dat is eigenlijk helemaal niet het meest karakteristieke, karakteristieke deel uh, uh, van de song. Dus ik dan, heb, ik uh, hoor hem even niet in mijn hoofd. Nee, uh, don't you worry about a thing, because every don't little thing is going be alright. Dat is het meest, of althans voor mij, het meest karakteristieke stukje van, uh, van dat nummer. Ja. Yeah. Maar dat zit dan bijvoorbeeld niet in, in de titel of iets dergelijks. Dat maar, is ik, maar nog even, even samenvatten, maar wat, wat, wat blijkt daar dan uit? De, u, u, u, jij kunt, kunt dan concluderen nou, ja, dan, dus wat eigenlijk precies. Dus we hopen nu dat mensen. Er zijn allemaal stukjes. Uh, uh, fragmenten van nummers uit de top 2000. Mm -hmm. We hopen dat heel veel mensen dat gaan spelen. Dus het is ook een oproep. En daar verzamelen we heel veel gegevens mee. En als we dan straks al die data hebben... dan kunnen we gaan kijken welke stukjes nou wel snel worden herkend... en welke stukjes niet snel worden herkend. En dan gaan we dat koppelen aan de muzikale kenmerken. Dus ritme, melodie, harmonie. Ja. Zo tekst, en dan komt daar ook, een, soort, een soort formule uit... voor hoe je een hit schrijft uiteindelijk. Nou, nee, niet per se. Want ja, aan de ene kant uh, maken componisten natuurlijk al even lang gebruik van, uh, van kennis... van wat, uh, wat, wat mooi klinkt of wat goed blijft uh, hangen. Uh, maar aan de andere kant is het niet zo, uh, ook niet door de eeuwen heen... dat er nou één formule uitkomt om uh, de nummer één uh, hitsong aller tijden te maken. Ja, ik heb nog één vraag. Kijk, William Rhapsody staat weer op één in de ja. Nederlandse top 2000. Is het zo ja. dat al die, die haakjes in elk land weer anders grijpen... Dat, dat, ja, dat kan, dat kan best, want dat is ook vaak uh, uh, afhankelijk van, uh, van context of waar je ben, mee bent uh, in aanraking gekomen. Of waar je mee bent opgegroeid. Of heel bekend, hè, wat, uh, wat de voorkeuren van je ouders uh, zijn. Dat is laatst ja. ook in het nieuws uh, geweest. Ik denk dat je nog even moet terugkomen, Remco Veldkamp, als het onderzoek gedaan is. Ik ben wel benieuwd naar de uitkomst. Dat nou, doen we dat... graag, want ja. uh, we gaan natuurlijk met de gegevens uh, mee aan de slag. Ja. En hopen in ieder geval. Uh, kun je dan, dan ook een wereldhit zijn? Uh, iets meer over te zeggen. Kun je dan op basis van al die geluiden in die hoofden een wereldhit maken? Uh, nou, niet alleen op basis van, van deze app. Hè. Wat, wat ik net al zei: van componisten die, uh, die gebruiken natuurlijk al heel veel kennis die ze zelf uh, hebben opgedaan. Ja. Um, en, uh, maar met deze gegevens kan je van gegeven stukjes muziek uitrekenen... op een gegeven moment wat nou het meest karakteristieke stukje is. Ja. En daarmee kan je ook zoekmachines bijvoorbeeld beter maken... Zodat die echt op de inhoud van de muziek gaan zoeken... in ja. plaats van alleen op titel en, uh, en artiestnaam. We gaan het zien. Remco Veldkamp van de Universiteit Utrecht. Iedereen moet uh, die app downloaden, hoekt en, en meedoen. Dankjewel. je wel. Ja, graag gedaan. Richard van der Made, het handbal. Ik zag net een, een speelster die zat op de bank met een kindje op de schoot. Ja, aan de kant van Frankrijk misschien heb je dat gezien. Maar ook Congo, ja. die later nog in, in actie komen. Die, die, die handbals die nemen inderdaad dan gewoon hun kinderen mee vanuit Afrika. Dat is op zich best wel een heel apart verhaal. Dat zie je ja, bij de Nederlandse dames absoluut niet. Maar daar ligt de gemiddelde leeftijd ook een stukje lager. 23 en een klein beetje. Ja, even terug naar de wedstrijd. Want het is nog maar 12 minuten. En het is een belangrijke wedstrijd voor Nederland. Het derde poolduel in Belgrado hier in Servië. En Nederland heeft het zwaar nu halverwege de tweede helft. Goed begonnen na rust. Het ging gelijk op tot 13-13. Maar inmiddels staat het 16-19. Zijn er nog iets meer dan 10 minuten te spelen. En Frankrijk scoort wat makkelijker dan Nederland heeft een tandje bijgezet. En je ziet aan het spel van, het, uh, Nederlandse, uh, van de Nederlandse ploeg dat het echt uh, buffelen is. Dat het zwaar is in de dekking. En dat er ook uh, aanvallend het nodige weer misgaat. Veel afspelfouten heb ik de laatste vijf minuten gezien. En uh, als ik naar de overkant kijk, dan zitten daar zo'n zo'n 50, 60 Nederlandse supporters die meegereisd zijn naar Belgrado. En die houden toch hun spanning in, hun adem in. Want ze willen zo graag dat deze jonge Nederlandse ploeg eens een keer van Frankrijk wint. Drie jaar geleden lukte dat net niet op het EK in Noorwegen. En nu lijkt het er opnieuw niet in te zitten in deze derde wedstrijd. Frankrijk heeft de bal, probeert erdoor te komen. Maar Nederland verdedigt goed met Luciano. Speelt de bal dan terug naar Jankovic die er zojuist is ingekomen als reservekeeper. En dan zie ik ook Henk Groener, de bondscoach, klaarstaan met een groene kaart. Die legt hij op de tafel, op de wedstrijdtafel. En dat betekent dat Nederland een time-out aanvraagt. Met nog 10 minuten in deze wedstrijd staat Nederland achter tegen Frankrijk 19-16. Deze, die staat natuurlijk bovenaan in het appje. Lijkt me. Ik, wat is dit dan? De doe Dan ga ik het ook niet meer zeggen. Mijn lievelings, uit 81. slash then to Um, mooi, heel mooi. David Bowie, Under Pressure. Mark is hier, want dinsdag entertainmentdag bij ons. Uh, maar het is bijna tijd voor de winterstop. Dan nemen topshows als uh, RTL Late Night en Pauw en Witteman eventjes een pauze. Pauw en Witteman vanaf 20 november, geloof ik. Hoog tijd dus om de balans op te maken. Pauw en Witteman versus Umberto Tan. Wie is de absolute winnaar van het afgelopen jaar? Daar hebben we het over. Um, qua kijkcijfers um, uh, doet Humberto het goed. Nou, het ontloopt elkaar niet veel meer. Uh, op vrijdag is hij sowieso de sterkste. Want dan heeft hij een lead-in, zoals dat zo mooi heet. Mm -hmm. Van The Voice. Dus dan glijdt hij lekker in de midden met 1,1 uh, miljoen. En dan, ja, dan zijn Paul en Wittemann weggevaagd. Maar door de week ook het-to-het strijd. Dus dat, ik vind het echt heel knap van uh, Humberto. En dat, dat, dat zat er zo eigenlijk niet in. Het was meer ja, een andere doelgroep. Maar hij snoemt dus kijkers af. En Joop Pauw zegt daar vanavond in Pro ook over. hij, die zegt, hij, hij doet toch een beetje laconiek over. Volgens mij zei hij juist dat hij zich geen zorgen nou, maakt. Zorgen... Maar jij leest tussen de Nou, ik, hij zei. Maar, maar het zijn wel kijkers van hem. Dus ja. het, het leek een beetje van nieuwe kijkers. Maar het is toch. Ze een... schelen nog maar, geloof ik, per week zo'n of per aflevering nog maar 22.000. zoiets, nou, ja, dat zeg, dus geloof niks. ik. Dus niks. Nee. We gaan de twee programma's langs de meetlat le leggen. Jij beoordeelt ze op vijf onderdelen, namelijk hard nieuws, sfeer, gasten, relletjes en inhoud. En Roelof houdt stand bij ja, bij deze. We beginnen met hard nieuws. Ja, nou om het een beetje eerlijk te doen heb ik eigenlijk twee uitzendingen gezien. De bekende 5 december uitzending met Nelson Mandela. En nou, de de, de, de uitzending gaan we zo naartoe. Kijk, dat is natuurlijk, natuurlijk zo'n uitzending met je dode uitzending. Iedereen pak je zo'n avond dus. Die redacties zijn ook aan het huis. Jeroen en, en, en, en Paul, die weten van nou, even een gewoon avondje. En boem, Mandela dood. Kijk, en dan wordt het spannend op de redacties. Dan krijg je de strijd. Wie is het beste? En nou, dat, dat als we dat even in een drie kwartier. Het is gewoon een voetbalhelft Waar de eerste vijftien tot twintig minuten. Nou, het was, het was schitterend hoe, hoe Humberto en zijn ploeg dat deden. Hij had meteen het Gullit aan de lijn, hè, via zijn netwerk. Bij hem gebeurde het natuurlijk echt in de uitzending. Ja. Paul man net iets ervoor. Ja, maar goed, die, die hadden wel moeten... Die hebben meer mensen ter beschikking, die hadden ook kunnen bellen. Even een kwontje Maar toen ik in de gevangenis zit, had ik niemand. Hm. En uh, jij was een van de weinige vrienden. En ja... Als iemand dat tegen je zegt, dat was zo'n enorme impact voor mij. Daar dat, dat kreeg ik gewoon rillingen van. Mooi, ja. hè? Was, was, nou ja, nee, maar ik Gullet is dat... de man, de bron. Als je Mandela ziet, zie je Gullet staan ja, en nog met die krulletjes. Dus, en toen werd er schoot ook schitterend vol. Twee mooie verhalen. En aan de andere kant werd er echt gestunteld. Die twee mannen zaten een beetje bibberend. Ja, hij is dood. Ja, we moeten er wat aan doen. En er zat Hans Dorrestein, die natuurlijk ook helemaal niets met die mandelen had. En er zat nog een ander man, die zat een beetje te, te ginnen, grappen. Dus dat kwam helemaal niet op gang. En je zag ze ook zeggen, dit nou, komt eigenlijk je niet zag op echt, gang. Je zag Jeroen Pauw echt denken, oh, nou, ik ja, zo, get hij, me out of Je, ouder, hij, ja, ja, je, je ja. duikt nou een beetje zo naar beneden. Ja. Maar dat, get me out of dat. En toen de eerste bron die ze dan hadden, dat was dan altijd... Exhibit E, Pia Dijkstra. Denk je nou, Pia Dijkstra, die heeft... Heeft met Mandela geknuffeld of zo? Nee, wat had Pia Dijkstra gedaan? Die had in 1991, toen hij vrij kwam... had zij dat nieuwsbericht aangekondigd. Ja, ze is dus heel, heel zwak. Keuzes Overs, Je moet keuzes Overs, maken. Alvors herstelt zich wel redelijk... door uh, Kluxman, dat is een jongen uit Afrika. Uh, Kluxman, ja. Ja, die kwam met zo'n kraagje... die kwam in zijn sportkleding volgens mij aanschuiven. Die en dat was. een sterk verhaal. Ja, al een heel goed verhaal. En ze maakte prachtig gelijk met Wim Kok... Uit Australië. Die belden en uh, dat, dat was echt mooi. We hebben een fragmentje van het einde van de uitzending. We zijn zo'n beetje aan het einde gekomen van onze uitzending. Het uh, is, is een beetje houtje-toutje televisie geweest... in die zin dat wij iets heel anders bedacht hadden... dan dat er natuurlijk uiteindelijk hier aan tafel is gebeurd. Ja, uh, daar dekt hij zichzelf even in. Ja, maar wel Wim Kok. En, en, en dan moeten moet, moet de cijfers gegeven worden. Kijk, Paul Wittman is natuurlijk tien keer sterker op dit gebied... Maar ze hadden een hele slechte dag. Heel echt een off day. En ze maakten dan in, in, in de 90 minuten nog net gelijk. Dus ik geef Paul Witteman nog het voordeel van de twijfel. Die krijgen één punt hier. Oké, okay, dat was op het harde nieuws. Dan de sfeer, ja. Mark. Ja, daar is Humberto veel en veel en veel beter in. Dat doet hij echt heel leuk. Als je daar komt, ik ben in de eerste uitzending geweest... dan heb je hoorde Luther Vandross En dan staat een wette echt goed lijf. Die, die staat er dan <lacht> een beetje zo te dansen. Ook de dames een beetje, een beetje op te geilen. Dus dat doet hij leuk. <lacht> en hij is ook leuk met de gasten. Hij doet leuk mee, hij swingt. Hij, hij beweegt lekker. Dus volgens mij hebben we nu een fragment... dat hij met wat modellen aan het dolle is. En dat klinkt dan ongeveer zo. Hoe verschilt het lopen bij modellenwerk... van bij misverkiezingen? verkiezingen We kunnen het even voor de Ik ga je wel even yeah. naast jullie staan. Maar oké, okay, loop maar hoe, hoe jullie moeten lopen. Nu jij, Alberto. Dat is Kom op. Ja, dat is het. Woehoe! Ja, yeah, oh. nee! Jij kan, wel beter. jij kan voor de MIS ja. door, hoor. Het is ook gewoon een lekkere man, hè? Ja, ja nee, kritiek erop is dat het misschien wel iets te gezellig... Iets te, dat, dat is ook wel... We, hebben, we gaan zo echt naar, naar de echte cijfers toe. Maar Humberto is natuurlijk wel een, wel een goede jurist. Hij kent veel, maar hij houdt het gezellig. Hij houdt het easy. houdt het smooth operator. Dus sfeerwinnaar? Ja, 100%. <tus> dus een, een, ja, ik kan hem geen twee punten geven, maar het is nu 1-1. Dan, wie heeft de meest spraakmakende gasten? Ja, dan moeten we even duiden wat nou spraakmakende gasten. Je hebt spraakmakende gasten, dat zijn mensen die dus cell zijn, maar je hebt ook mensen die ook gekke dingen gaan doen. Ik denk toch dat RTL late night daar um, ja in scoort. We gaan eens dus even twee voorbeeldjes noemen. Het eerste voorbeeld is um, het voorbeeld waarbij Anouk, Anouk bij Paul Witteman, bij Paul Witteman iets vertelt over haar bedreigingen. Ik heb heel veel bedreigingen binnengekregen. Maar ja, wat doe je eraan? Ga je naar de politie? Wat ga ik daar doen? Wat doe, doe je dat? Naar de politie Nee, ik gaan? heb bij een aantal mijn adres gegeven. Daar woon ik en uh, ik zie je graag, kom maar voor de deur. Kom het maar gewoon een keer in mijn gezicht zeggen. Ja, dit was, ja. Dit was een ja. fantastisch verhaal. Ja, dit was een fantastisch oh, verhaal, maar je hoort de toon vrij serieus. En dan gaan we even een paar dagen later, wel, wel later... Hè? dus de punten gaan dan eigenlijk naar Pauw Witte... want die, die hebben het geastineerd, net ja. als jullie net, net die jongen hier ook... als de eerste hadden, complimenten, dus als één. Maar dan gaan we naar RTL Leednuit. En daar zit dan een zeer geraffineerde redactie, want wat doen die? Die pakken even een fragmentje van Anouk uit een eerdere interview... met Linda de Mol, waar ze het over piemels heeft. En ja, dat laten ze dan nog even zien. En dan gebeurt er het volgende. Nou, ik heb wel heel veel blote piemels toegestuurd gekregen. Hoe doos? Op Facebook, ja, serieus. Op Facebook? Op Facebook? Ja, in mijn inbox. Oh Oeh, ja. oké. Okay. Ja. Dus ja, ik krijg niet alleen maar uh, doosbedreigingen. Ik krijg of een piemel of, of een doosbedreiging. Een doosbedreiging. Ja, dit was wel sterk. Ten eerste, het was grappig ook vooral. Nou, kijk, maar... het goede is dat... Kijk, uh, rtl leed naar nou, de dus ook mee. die hebben uh, Asje... Die hebben gewoon een grote namen, hebben die Rasmussen. En dat heeft Paul Witteman niet. En daar moeten ze echt aan gewerken, betere gasten regelen. En dat er ook wat gelachen worden. En dat ze geen 5 december... A-schecks e meer hebben en debakels zoals het ging op Sinterklaasavond. Dat was niet goed. Nou, toen, dat, toen was Pauw Witteman bij jou de winnaar hoor. Overigens. Jawel, maar echt, uh, <laughs> in dit, in dit ja, maar, nee, maar, wacht, wacht even, even moeten we dat even duiden. Dat moeten ze met 10-0 kunnen winnen. Hè? Dat ja, is gewoon Ajax, die over Kambuur en Dendert. Maar Kambuur pakte daar punten. Dat was echt heel knap. Kortom, eindconclusie, Rolof. Ik heb hier. Uh, het, was, het was moeilijk te durven, maar ik heb hier een 2-1. Overwinning voor ja, RTL. RTL. Leeg nou, dat is toch ontzettend knap. Met een veel kleinere redactie en veel minder uh, mensen die daar werken. Het wordt spannend na de winterstop. Richard van der Made, het weken handbal, het houdt me niet op. Heb ik het idee die wedstrijd? Ja, het is twee keer 30 minuten zuivere speeltijd en uh, bij het handbal ligt het spel af en toe nog wel eens stil, dus dan duurt het inderdaad wat langer. Maar het is bijna afgelopen 40 seconden nog en de conclusie is dat Nederland deze derde poolwedstrijd gaat verliezen. Net als afgelopen zondag van Zuid-Korea. Nu is het een stuk spannender geweest. Maar uiteindelijk is Frankrijk toch wat meer ervaren. Meer gelouterd dan de jonge Nederlandse ploeg. Een klein voorbeeldje. Zo'n drie, vier minuten geleden. Waarbij Ayi Luciano in de cirkel met haar voet stapte. Dat mag niet. Doelpunt ging niet door. En aan de andere kant, 20 seconden later... was het wel raak met een snelle uitbraak aan de kant van Frankrijk. Dat uh, twee op rij het zilver won op een WK. Nu een actie van Link Knippenborg, maar, wij, maar zij wordt ook uh, daar van de bal afgelopen. Het zit Nederland in deze wedstrijd ook niet echt mee. En nu gaan de handen omhoog aan de kant van de Fransaises. Zij winnen deze wedstrijd met 23-19 van Nederland. Dat er hard voor heeft gevochten, maar het uiteindelijk niet heeft gered. Er moet nog één vrije bal worden genomen, zie ik. Terwijl Frankrijk al dacht dat het af was gelopen. Maar de Argentijnse scheidsrechters zeggen nu volgens mij toch dat het voorbij is. ja Dat zijn altijd even weer het gevecht om de laatste seconde. Conclusie is in elk geval dat Nederland opnieuw verliest. Nu van Frankrijk 23-19. Gaan we naar het matchcenter nog even snel. Frank Wilaert. Ja, want Galatasaray tegen Juventus onderbroken vanwege een enorme hagelval. En dan probeerden ze de lijnen vrij te maken. Dat lukt ook wel. Maar intussen is het duidelijk. De wedstrijd is afgelast. Moet dus voor maandag worden ingehaald. In ieder geval voor maandagavond. Want dan is de loting. En Galatasaray-Juventus zal dus ergens de komende week, ik denk morgen of zo, worden ingehaald. Intussen is Real Madrid op 2-0 gekomen door een goal van Ronaldo. En veel belangrijker, Bayern Leverkusen heeft gescoord. Net naar rust, Omer Toprakke. En dat betekent dat Bayern Leverkusen met Manchester United in Pool A op dit moment naar de volgende ronde van de Champions League gaat. Maar die wedstrijd loopt natuurlijk nog. Net als die wedstrijd van Shakhtar Donetsk. Dat als het wint wel doorgaat, maar nu nog gelijk staat tegen Manchester United. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Laatste woorden van de show te beginnen met advocaat Oscar Hammerstein. President Obama schudt de hand van Fidel Castro bij de herdenking van Mandela. Dat is zo in de geest van Mandela... dat ik bijna ga geloven dat er toch een leven na de dood is. En schrijver Kluun. Dag Willemijn. Het is ook nooit goed. De ene keer geef je een kaasschaaf... en dan weet zo'n man niet eens wat het is. En de keer daarop geef je een containerscanner... en dan willen ze hem weer niet gebruiken. Laat ons hopen dat Willem-Alexander en Timmermans... Niks hebben meegenomen vandaag naar Zuid-Afrika. En als laatste, porno's der Bobby Eden. Lieve Willemijn. Een Nederlander en een Belg werden vorige week tot 10 jaar cel veroordeeld voor het smokkelen van drugs. Grappig. In Toronto, Canada krijg je hier al snel 4 jaar burgemeesterschap voor. <lacht> Wat een wereld. Ja, dankjewel, Bobby, voor bijna de laatste woorden van deze uitzending. Het was hem weer voor vandaag. Morgen zijn wij er niet. Nee, nee, dan is het voetbal. Maakt tot volgende week zo meteen langs de lijn met de Robert Meder, -N -N <totstuken> Politiek. Ik ben volledig verantwoordelijk